Dit is de Free Advice List. Met de allernieuwste indie singles op IndieXL. Presentatie Dennis van Leeuwen. Kool is a valley where I lay my head. Kool is a woman in another man's bed. Down in the forest with the devil in me. I remember the looks on their faces through the sycamore trees. Ain't no chase of fire. Take me home I love you. Can't keep We could sing pretty melodies On the unmade bed Slow dancing to a silhouette Cause I ain't dead, and Ain't no chance Barnes-Courtney met zijn nieuwe single Hellfire. Deze track die staat trouwens op het nieuwe EP'tje Dull Drums. En de band gaat optreden in Amerika, Noord-Amerika deze zomer. Dus helaas gaan we ze niet zien aan deze kant van de grote oceaan. Hey, goedenavond. Nieuwe aflevering van de Free Advice List. We zitten in week nummer 7 van het jaar 2017. En uiteraard heb ik weer een hoop mooie tips meegenomen uit de Indie Advice List. En uit de Free Advice-list. Wat natuurlijk de tipperaden zijn voor de Free 40. En uh, de Indie-chart indie die je zondagmiddag hier hoort op Indie XL. Die Free 40 trouwens op uh, zaterdagmiddag. Maar die heb je net gehoord als het goed is. Dus uh, Ja, wat ga ik vandaag allemaal draaien? Een hoop leuke platen, onbekende bands. Voor mij veelal onbekende bands. En ook wel een aantal bekende bands hoor. Die, die heb ik wel wat vaker gedraaid in programma's de Free Advice-list. Of in andere programma's dan ook. Uh, mocht je de playlist uh, na willen lezen... dan is dat altijd mogelijk natuurlijk via mijn uh, website. En dat is dennisdus.nl. En je schrijft dat uh, met uh, twee, uh, twee kleine uurtjes. De Sherlock's is een Engelse band. brengen een uh, nieuwe single uit. In 2016 was trouwens wel een heel goed jaar voor deze band. Want ze hebben opgetreden op het uh, Reading Festival... Bestival, twee singles uitgebracht... en een platencontract. Misschien gaat er ook nog wel een debuutalbum uitkomen binnenkort... maar daar is de band nog niet heel erg duidelijk over... Dit gaat in ieder geval over mensen die je niet uh, kunt pleasen. Was it really worth it? van de Sherlock's. wel waard. Sommige mensen zijn gewoon niet te please en dan moet je het maar gewoon lekker opgeven. Je hoorde de Engelse The Sherlock's uit Sheffield met Was It Really Worth It? De Free Advice List met de allernieuwste indie singles op Indie Excel. En dit is Bush met Mad Love. But with you, it's all just white noise. It's two in the morning. Leave while you still got a choice. All that she gives you is reasons why you should. Leave. moet gewoon lekker optieven. Uit Brisbane komt deze Vertigo. Je hoort hun uh, allereerste single, Getaway. Dit is een band uit Noorwegen, Beachheads. Binnenkort komt er een uh, nieuw album, een debuutalbum. En dit is hun uh, huidige single, dit is Yuna. So I went looking for someone like you, and I found someone on the point of my shoes. She took all of my shadows away and De beste songs van Nederlandse Bodem van dit moment. Je hoort ze allemaal in de Indie Chart. Een wekelijkse selectie van nieuwe Nederlandse downloads en releases. De Indie Chart is er op zondagmiddag van 12 tot 3. En op dinsdag van 5 uur s middags tot 8 uur s avonds. Indie Excel doet echt wat voor de Nederlandse popmuziek. Talking over my shoulder Made me heavy, made me struggle to move Als bij jou bent, dan komt alles weer goed. In die Excel Of zoiets. hoor. de coasts met Heart Starts Beating. En voor de Nederlandse backgammon met Through the Back of My Head. Nederlandse band dus. en Je kunt ze gaan uh, zien en besnuffelen. In uh, maart in Harderwijk, 3 maart, 4 maart in uh, Nijverdal. 7 april in Os en 4 juni. En dan staan ze samen met Ivan en de Parasol in Hedon. En uh, dat is natuurlijk in, uh, in Zwolle. Hoef ik jou niet te vertellen. De band The Black Star Riders die brengen een derde studioalbum uit. En trouwens, achter deze band zitten wat mensen van uh, Thin Lizzy. Mocht jij afvragen van. hé, uh, het komt wel een beetje bekend voor. Ja, een derde album dus, dat heet Heavy Fire, is uitgekomen op 3 februari. En dit is daarvan de huidige single: Testify or Say Goodbye. Dit is Black Star Riders. Testify or Say Goodbye van Black Star Riders. Dit is Indie XL. En het album Heavy Fire is uitgebracht op 3 februari. Dus waarschijnlijk ook wel leverbaar op vinyl. Ik bedoel, de mensen achter Thin Lizzie, die weten wel wat het is om vinyl uit te brengen. Dus dat, dat komt allemaal wel goed, joh. Dit is de Free Advice List. De persoonlijke selectie van mij... uit die meer dan 200 tot 400 tracks... die staan in de Free Advice List en in de Indie Advice List. Je kunt de complete lijst altijd terugvinden... op de website IndieXL.nl. Dit is Future Islands... Madran. Met de allernieuwste indie singles op IndieXL. Band Shy Nature met een uh, huidige nieuwe single. 10 times around the sun. En dat is toch best wel een lange rit. Dus uh, ik zou zeggen: neem je broodje mee. Hey, ben, voor de volgende band zit ik even te denken. De um, Deers. Ja, het is een Canadese band. En ze staan. Uh Twee keer in de free advice list. Ik zit hem even na te zoeken, die free advice list. Of dat nou bij de de deers? Bij, of staat hij gewoon echt bij... Nee, hij staat echt bij deers. En dan de erachter. Staan er dus met twee tracks in uh, deze week. Allebei nieuw. To Hold and To Have is de ene. En de andere die ik nu voor je ga draaien. I Used To Pray For The Heavens To Fall. Ja, dat is wel een beetje een vreemd verhaal. Want die komt dus al gewoon ergens uh, tevoorschijn. Ergens in, uh, moet je even linken. Uh, 2015 of zo. Dus hoe dat nou precies zit... Ik heb geen idee. Het nummer blijft in ieder geval uh, net zo goed. En ik hoop het deze week voor je uit te zoeken hoe dat nou precies zit. Want misschien valt hij gewoon al helemaal spontaan uit die free advice list. En als hij goed genoeg is, gaat hij gewoon vrolijk door naar de free forty. Everybody's called here in days And yeah, no one ever calls these days Looking out at the city lights Looking down on the streets tonight Oh no, it's not safe uit Engeland, de nieuwste hype uit Amerika. En opvallende singles en downloads uit Nederland, België en andere landen. Je hoort ze allemaal in de Free 40. De meest actuele chart van Nederland met de beste indie songs van dit moment. De Free 40 hoor je iedere zaterdagmiddag van 3 tot 6 met André Bergman. En de herhaling is op maandag van 5 uur s middags tot 8 uur s avonds. Natuurlijk op Indie XL. Tiffs met Warpaint. En daarvoor natuurlijk uh, The Deers met I Used To Pray For The Heavens To Fall. Ik uh, ga zeker even uitzoeken hoe dat precies zit met die track. Um, want het is best vreemd. In 2015 al uh, ergens ontstaan en dan zitten we nu twee jaar later... en dan uh, komt die nu uit als nieuw. Ik snap het niet. Nou, dat was een weer mijn persoonlijke selectie... uit die meer dan uh, 400 tracks die staan in de Indie Advice-list. En in de Free Advice-list. Dat zijn natuurlijk dus de tippenroutes voor de Free 40 en de Indie-chart. Trouwens eventjes een dingetje tussendoor. Als jij in een band zit en, band zit, en je wil graag met het materiaal op IndieXL. Stuur dan eventjes een, uh, een MP3. Het liefst 320 kilobits per second naar radio.indiexl.nl. E-mailadres. E Daar mag je naartoe sturen. En uh, wij hebben natuurlijk het programma Nieuw in Nederland. Het wordt elke zondagavond uitgezonden hier tussen 8 en 9. En uh, wij kunnen altijd nieuwe bands gebruiken. IndieXL is natuurlijk het station waar je al uh, nieuwe muziek ontdekt. Dus als je iets nieuws hebt. Laat van je horen. Uh, laat het maar aan ons over om te kijken of het er echt wel tussen past. Weet je, kijk als het, als het gewoon, ik zeg altijd als, als het een replaat is of, of is of het is een, een slager of, of, een, of een café liedje. Ja, dan moet je het niet doen. Maar ik denk als je gewoon een paar dagen luistert naar Idxl, dan weet je eigenlijk wel een beetje wat voor soort stijl wij graag uh, zouden willen hebben. In onze e-mailbox, radio at Niet vergeten. Dat was hem weer, mijn persoonlijke selectie uit die lijst dus. Volgende week ben ik er weer, zaterdagavond tussen 6 en 7. En straks, jongens, van Pure Indie, dus je hoeft je eigenlijk niet te vervelen. En voor de rest natuurlijk in de hele week gewoon hele fijne tracks hier op Indie XL. Fijne avond, graag tot de volgende week. Ik heb nog voor je klaarstaan aan The Great Communicators. Maar eerst de nieuwste van Black Angels. Dit is Currency. Nederlands talent hoor je wel op Indie Excel.